7 uur, en net wel met het NOS Journaal. In Iran is een Iraans passagiersvliegtuig verongelukt. Het ongeluk met een toestel van Iran Air gebeurde in slecht weer... in het noordwesten van het land bij de stad Urmia. Volgens de staatstelevisie waren er 156 mensen aan boord... maar een Iraans persbureau heeft het over 105 inzittenden. Volgens de eerste berichten hebben zeker 50 mensen het ongeluk overleefd. Het verongelukte toestel zou een fokker 100 zijn.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 Goedenavond, welkom terug bij de VPRO. U luistert naar Bureau Buitenland. Doden in Tunesië bij gevechten vandaag tussen betogers en oproeppolitie. Acht doden volgens de regering, 22 volgens de vakbond. Wat is er aan de hand in het Noord-Afrikaanse land... dat in Nederland toch vooral bekend staat om haar subtropische stranden? Straks meer erover in de rubriek Berichten uit Blogistan. Vijf uur gistermiddag, vlak voor zonsondergang, was bij ons midden in de nacht, werd Haiti getroffen door een zware aardbeving. De eerste images van Haiti zijn de wereld's worst 7.0 op de schaal van de richting. Het is alweer een jaar geleden dat Haiti werd getroffen door een zware aardbeving. De Nederlands-Haitiaanse Talita-stam bracht zeven maanden door op het eiland... voor een antropologisch onderzoek naar de gevolgen van die aardbeving voor kinderen. Samen blikken we straks terug. Maar nu eerst Zuid-Soedan. Een belangrijke dag voor Soedan. Vandaag het grootste land van Afrika. Tans nu nog wel, want vanaf vandaag gaan tussen de 3 en 4 miljoen Zuid-Soedanezen voor een referendum naar de stembus. Om zich uit te spreken over de vraag of Zuid-Soedan bij de rest van Soedan moet blijven of niet. En de kans is wel heel groot dat ze zich gaan losmaken, dus we hebben er misschien binnenkort een land bij. Egbert Wesselink van IKV Pax Christi, welkom in de studio. Bedankt, goedenavond. Onze luisteraars weten heus wel waar Sudan ligt, maar we gaan het ze toch even vertellen. Waar ligt Sudan Sudaan uh, ligt uh, onder Egypte, ten zuiden van Egypte, ten westen van Ethiopië, ten noorden Oeganda en Kenia. En ten noordoosten van Congo en ten oosten van Tjaat. En waarom nu dat referendum? Wie heeft dat bepaald? Dat is bepaald in 2005. 9 januari 2005 is een vredesakkoord gesloten tussen de SPLM, dat is de belangrijkste groep die tegen het Noorden vocht... Um, en, de, en de NCP, dat zijn de islamistische militairen... die de macht hebben in Gartoum in het Noorden. Die hebben, het noord en het zuid heeft de afgelopen 50 jaar... bijna 40 jaar oorlog gevoerd. Dat is een van de vele burgeroorlogen. maar Dit is de belangrijkste burgeroorlog. En die is toen beëindigd met een vredesakkoord. En tot verbazing van uh, bijna iedereen uh, eindigt het akkoord uh, zoals het opgeschreven is, namelijk in een, in een referendum om zelfbeschikking van het zuiden. En dat zien we vandaag beginnen. Het zuiden, uh, er heerst een opgewonde stemming. Uh, uh, mensen die zijn uh, ja, blij, zien het als een soort bevrijding. Mm. Hoe kan dat? Omdat ze de afgelopen 50 jaar, veertig jaar oorlog hebben gevoerd met het noorden, uh, de uh, toen Soedan onafhankelijk werd in, in 1956... Uh, is de, de groep die, die aan de leiding kwam... dat waren eigenlijk de, de uh, gearabiseerde Afrikanen... met een heel sterk islamitische uh, identiteit... die het land in handen namen. En die het zuiden altijd beschouwden als... Uh, ja, men eigenlijk ook, islamitisch moeten worden... die ook duidelijk superieure superioriteitsideeën hadden... over zowel hun eigen, eigen godsdienst als over hun... Uh, Arabische identiteit die zich had aangemeten. Waarbij het zuiden zich, en niet alleen het zuiden hoor... ook, ook groepen, grote delen groepen in het noorden zelf... zich tweede rangs burgers voelt en ook zo behandeld werden. Ja, want dat is het grootste verschil. Noord-Soedan is uh, Arabisch, Islamitisch en Zuid-Soedan uh, christelijk. Ja, in Zuid-Soedan is, is het christendom de meest zichtbare godsdienst. Ja, Het is een enorm toegenomen hoor, het christendom de laatste twintig jaar. Maar um, er zijn natuurlijk nog veel de traditionele godsdiensten. En ook, ook islamieten, trouwens hoor, genoeg in zuid sudan Correspondent Arne Doornbal is in Sudan en maakte vanuit Juba vandaag de volgende sfeerimpressie. Er wordt gezongen, gelachen, gedanst en vooral heel veel met Zuid-Soedanese vlaggen gezwaaid. Duizenden mensen zijn hier ochtends vroeg naartoe gekomen om het begin mee te maken van het referendum in Zuid-Soedan. Dat de komende zeven dagen duurt. Het stemformulier is niet zo moeilijk, er zijn maar twee keuzes. Je stemt voor afscheiding of je stemt voor eenheid. En ze worden weergegeven door een symbool, omdat veel mensen niet kunnen lezen. Dus je stemt of voor de hand, die betekent bye-bye. Of je stemt voor de twee handen in elkaar, dat betekent we blijven samen. We waren in 21 jaar fighting. En vandaag be het einde van war. Hij zegt dus, we, fighting, we hebben 21 jaar lang gevochten met kogels, met de gezonde mannen. En vandaag... Uh, is iedereen verenigd, iedereen vecht mee, de vrouwen, de kinderen, de gehandicapten. Maar nu niet met de kogel, maar met onze stem. I was vote for separation. Dus ze gaat dus stemmen voor afscheiding, zoals eigenlijk iedereen die hier spreekt. We have just been having so many Hmm. Between, between the Sudanese we hebben zo lang gevochten, zeggen ze tussen het zuiden en het noorden. Dit is de, de beste oplossing. We kunnen onze eigen land zijn, our onze eigen zelden en peaceful. Mijn naam is Peter Joe Abram. De uniteit van Sudan was een uniteit uh, in, in slavery. De eenheid van Sudan was voor hun een eetheid van slavernij, van onvrijheid ze konden niet hun eigen god geloven en daarom wil hij vandaag stemmen voor de afscheiding van het, uh, het zuiden van het land. So I don't fear anything and if they will accept that will be okay. If they will not accept, is not new thing to us. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven oorlog gekend, zegt hij. Het is niks nieuws voor hem. Natuurlijk hoopt hij dat het nu vredig blijft, maar. Als het uiteindelijk toch slecht gaat en er komt een nieuwe oorlog, dan zal die klaar zijn om opnieuw de wapens op te pakken. Staat een man met een stropdas en daar staat op Vote for Separation. I am Jacob Bethmaniet, Southern Sudanese. So my feeling is I'm extremely happy Vandaag kan hij voor zijn eigen toekomst kiezen, zegt hij en daar is hij erg. Blij van. We hoeven hem eigenlijk niet te vragen waar hij voor gaat stemmen, zegt hij. Want hij zegt: iedereen kan dat zien aan mijn, aan mijn stropdas. In fact, I was driven away from my home to Ethiopia by force when I was 11 years. So I grew up in the bush. I ended up to be a soldier. Deze man was kind ook en heeft gevochten altijd in, uh, in de oorlog. We are not united. So leave us alone. Genoeg is genoeg en laat ons nu gaan zegt hij. of course it's so important to me. Because I'm going to now and I'm going to for van IKV Pax Christi het is relatief rustig verlopen vandaag, maar er waren toch wel wat schermutselingen in Abidjai bijvoorbeeld. Maar hoe zou u het duiden? Hoe het vandaag is gegaan tot nu toe? Ja, het is, ik had wel verwacht dat er problemen zouden zijn in Khartoum, omdat daar allerlei groepen en zelfs leden van de regering hebben gezegd dat ze. Um, uh, dat er geen ruimte voor diversiteit in Soudaan zou zijn als de Zuidelingen die in Khartoum wonen, wonen dan zich ook nog voor afscheiding zouden uitspreken. Maar daar is niks gebeurd. Dat betekent denk ik dat uh, de NCP, dus de regering in, in Noord-Soudaan, zich bij, bij het geel heeft neergelegd. In Abidjan is uh, gevochten, want dat is een van de, een van de grensgebieden. Dat zeg, dat zijn onderdelen. Er zijn drie delen in het noorden: vier eigenlijk, Zuid-Korea, dus in de Nuba Mountains. Darfur, en Saddam Blue Nile, dat is bij elkaar woont daar... Uh, bijna de helft van de bevolking van Noord-Soedan. En die willen ook niet geregeerd worden door deze islamistische militairen. Maar die en... mogen niet stemmen, die mogen zich nog niet afscheiden? Nee, nou in Darfur, daar weten we hoe het daar uh, staat. Daar wordt natuurlijk uh, de laatste maanden... Is, is er weer aanzienlijk harder gevochten dan, uh, dan daarvoor. In Abidjai, dat is een dat is een gebied... Waar um, dat mag zelf kiezen of het bij Noord of Zuid wil horen. En er zijn de groepen, de, de Miseria, de, die, dat zijn de kameleherders... die daar de, de, de helft van het jaar ongeveer wonen. Als het in het droge seizoen in het noorden moeten ze naar het zuiden om, om water en voedsel voor hun vee te vinden. Er zijn ook Dinka die daar wonen, die, um, die zijn bang dat de Misseria uh, zullen kiezen voor het noorden. Dus die willen niet dat die meestemmen. En de, ja, dat wordt nu op de spits gedreven. En dat is een van de gebieden, net zoals zuid Kordofan en de Nuba Mountains... waar een grote, heel veel SPLM-soldaten zijn ook... dat als het zuiden zich afscheidt, dan zullen deze mensen... dus de Kokdinka en, en, en de Nuba in de Nuba Mountains... die zullen niet bij het noorden willen blijven. Dus er is kans dat, dat daar dan gewapende conflicten uitbreken. Ja... Het klinkt wel heel makkelijk, een, een land opscheiden. En dan zijn we nu hmm. lekker van die noorderlingen af. En hyper uh, de pipora uh, onafhankelijkheid. Maar zo makkelijk is het natuurlijk totaal niet. U was in december zelf in Soedan om daar te praten ja. over olie. Met wie heeft u eigenlijk allemaal gepraat? Met de regering, de, uh, de minister van, uh, van olie zelf. Ook NGO's en academici. Um, de de de, de olie maakt uit 98% van de inkomsten van de regering van Zuid-Soedan. En die hebben natuurlijk een inkomstenhard nodig. Ze moeten uh, een leger tevreden houden, ze moeten een, een staatsstructuur opbouwen. Enzovoort. Ze hebben, en het, het is een bijzonder arm land. Uh, Noord voor Noord-Soedan is, uh, is het ongeveer 60% van de inkomsten. En ze gaan een deel daarvan verliezen aan het zuiden. Hè? Want nu moeten die inkomsten gedeeld worden. Straks krijgt het noorden veel minder. En um, die opdeling die wordt uh, buitengewoon moeilijk. Um, de vraag is niet alleen hoe je die inkomsten deelt, de vraag is ook hoe je het managt. Uh, het zuiden wil graag de macht hebben over zijn eigen olieindustrie. Maar alle mensen die er werken zijn noordelingen. Hoe, hoeveel macht krijgen ze er echt over? Een andere vraag die, erop zit, die eronder zit van hoe je de inkomsten verdeelt... is uh, hoeveel kosten krijg je. En dat betekent met name hoe de buitenlandse schuld verdeeld gaat worden. Nou, en dat wordt buitengewoon ingewikkeld. Soudaan heeft een buitenlandse schuld van 36 miljard dollar. Dat moet straks verdeeld worden tussen noord en zuid. Niemand weet hoe dat gaat gebeuren. We willen natuurlijk het liefst dat zowel het noorden als het zuiden... Uh, ja, een, een positieve balans hebben. Dat die natuurlijk een financieel ook uh, bestaansrecht hebben. Daarvoor zullen de, de schuldeisers moeten betalen. Maar die zullen daar hun eisen voor willen hebben. Die willen bijvoorbeeld vrede, die willen democratie. Nou, dat zullen ze nooit zo, nou, niet zo snel willen. Die willen bijvoorbeeld dat Bashir naar Den Haag gaat om voor, uh, voor genocide te worden aangeklaagd. Ja, want die wordt nog steeds officieel vervolgd... en die, die zou eigenlijk een keer in Den Haag terecht moeten komen. Dat speelt natuurlijk ook nog. Ja. Wa waarom zou zo'n minister van de olie u eigenlijk ontvangen? Waarom doet hij dat? Um, de, de capaciteit van het ministerie van Energie in, uh, in Juba is ongelooflijk laag... Hè? Um, er werken uh, misschien twee dozijn mensen die uh, enigszins hebben doorgeleerd in iets... waardoor je weet hoe een olieindustrie werkt. En uh, dat, dat is positief ingeschat. Um, en straks erven ze een uh, miljardenbusiness. En ze hebben eigenlijk alle, alle advies en, en steun uh, uh, vragen ze om. Eigenlijk komen en wat, wat is dan uw advies als u daar zit? Mijn advies is uh, onder andere dat, uh, dat ze de olieindustrie niet helemaal moeten op... Opdelen. Dus je hebt bijvoorbeeld een groot consortium... de Greater Now Petroleum Operating Company in het centrum. Dat werkt deels in het noorden, deels in het zuiden. En er is een sterke tendens in het zuiden om dat te willen opdelen. Ons deel, hun deel. Uh, ik denk dat je dan uh, dat, dat bedrijf met de dood bedreigt eigenlijk. De, de, dat leidt tot zoveel extra kosten. Het personeel wil dan misschien weglopen. Um, dat, dat lijkt me heel riskant. Maar dit is al een heel heet hangijzer. Dit is al heel moeilijk om dit goed op te lossen. Ja. Het gaat om zoveel geld en zoveel inkomsten. Dat, dat ligt bij uitstek gevoelig en, en, en moeilijk. Is dit niet meteen al de bom onder de nieuwe staat? Nou, dat denk ik niet. Het kan net zo goed uh, dat zijn wat de, nieuw, wat de twee nieuwe staten uh, voldoende met elkaar verbindt. Ik ben, eigenlijk, ik ben persoonlijk enorm optimistisch. De uh, zuid heeft, uh, heeft eigenlijk een fantastisch beginpunt voor een land dat uit dat zoveel armoede en zoveel oorlog komt. Het heeft een uh, inkomen, dankzij die olie, per hoofd van de bevolking van meer dan duizend dollar per jaar... Nou, daar kan je wat mee beginnen. Dat is een unieke, unieke beginsituatie. Ze hebben een enorm potentieel, enorm vruchtbaar land. Geweldig veel natuurlijke hulpbronnen. Als ze een beetje de vrede weten te bewaren onderling... dan, dan zie ik Zuid-Soedan zich ontwikkelen als een redelijk... Uh, Bestuurd uh, Afrikaanse land. Dat is natuurlijk uh, niet zo goed als wij vinden dat het eigenlijk zou moeten. Maar dat is voor veel mensen ongelooflijk veel beter dan de afgelopen vijftig jaar. Ja, de voor... Nederlandse Soedanees Santo Deng, die ging vandaag naar Londen... speciaal omdat hij daar kon stemmen. Die hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. U, u heeft al gestemd? Ja, ik heb al gestemd, ja. Waar heeft u eigenlijk gestemd? Uh, ik heb in Londen gestemd, want dat is de enige in ieder geval de enige stembureau in Europa dan, want je hebt in Amerika, Australië en Canada, nog in Egypte en Ethiopië, Uganda en Kenia heb je nog wat stemlokalen, dus eigenlijk acht landen in de diaspora, zeg maar. Dus waardoor gewoon, ja, Londen de valt. en dat is te dicht bij zeilen in ieder geval voor de Sudanese diaspora, of zuid Sudanese diaspora die... Die in de vaste landen van Europa gewoon van, en, en, waarom Vond u het, kan. Van, waarom vond u het zo belangrijk om speciaal naar Londen te gaan om hierover te stemmen? Ja, ten eerste is het wel een historisch moment. Waar ik ook een, graag ook een, een, een deel van uh, wil uitmaken. En het is ook meer ook een bijdrage. Dat is ook het, het minste wat ik kan doen, zeg maar, als de Zuid-Sudese diaspora. Omdat ik niet op dit moment gewoon in zuid sudan ben, dan is dit gewoon het minste die ik gewoon kan doen als, als, als Zuid-Sudanisch. En dat ik ook in onderdeel wil uitmaken ook van, uh, van de geschiedenis, van, uh, hopelijk van dit uh, nieuw land. Ja, een nieuw land, dat is wel wat. Hebben jullie al, als, als het zover komt en iedereen gaat er vanuit dat het zover komt, een nieuw volkslied, een, een, een vlag, een nationale feestdag, dat soort dingen? Ja. Ja, dat hebben jullie allemaal Nee, tot nu toe zijn er wel wat uh, voorbereidingen die ervoor gaan, uh, die geweest zijn. Uh, in ieder geval, er is wel uh, momenteel een, in een volkslied, die, uh, die is nog niet helemaal officieel, maar in ieder geval het, het, het circuleert gewoon in de ronde dat het gewoon dat officiële volkslied uh, gaat worden. Een vlag die, die bestond al, uh, vergelijk uh, naar de, de ondertekening van de CPA in 2005 hadden ze dat al. En uh, dus ja, dus er zijn al uh, voorbereidingen die ook al lang aan de gang waren. En zo. Dus uh, ik denk in dat opzicht zijn ze nu helemaal klaar. Als het uiteindelijk in ieder geval, ja, uh, yeah, dat de mensen van Zuid-Soedan uiteindelijk gaan kiezen dat het gewoon een afscheiding wordt, zeg maar. Ja, en wat wordt echt de naam van het land? Wordt het Zuid-Soedan? Dat weet ik niet. Dat is, uh, dat is nog... Uh, ja, dat is nog wel te bezien allemaal, dus ik moet nog even afwachten. Egbert Wesseling, suggesties nee. voor een naam? N nee, is, uh, ik heb heel weinig suggesties gezien nog, maar dat komt wel. Oké, okay, we hebben ook aan de lijn Abdel Hadi Abaker uit Darfur, verbonden aan de Nederlandse stichting Darfur Call. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat voor stichting, Darfur Call? Darfur Call is een uh, zelforganisatie van Darfur in Nederland. We zijn voornamelijk een campagne stichting uh, die toen de tijd is opgericht om aandacht te vragen voor het probleem in Darfur. Oké, okay, en um, hoe beleeft u de dag van vandaag? Want dit is niet echt een oplossing voor het probleem Darfur. Uh, nee, het is niet een oplossing, maar het heeft er wel iets mee te maken. Uh, maar ik beleef het uh, rustig en afwachtend. Waarom heeft het er wel mee te maken? Want wat denkt u dat het effect zal zijn? Het heeft er mee te maken omdat het, uh, het, is het onderdeel is van een land die uh, vandaag naar het referendum gaat. En uh, na alle verwachtingen dat het, dat deel van het land gaat afscheiden. Uh, dus het is spannend voor, op uh, mensen in daarvoor. Wat is uw uh, overheersende gevoel vandaag? Uh, in opzichte van uh, de uitslag? Of... Nou, gewoon vandaag, historische dag, hoorde je al hier en daar. Het is uh, zeker een zeker historische dag en, uh, en het is uh, ja, een beetje gemengde gevoelens. Uh, voor een deel ben ik heel erg blij voor de Zuid-Sudanese. En uh, uh, blij voor hun keuze en uh, dat, dat is wat ze willen. Het referendum en waarschijnlijk ook afscheiden van, uh, van uh, het land Sudan. En voor een andere deel het is het een beetje verdrietig. Want uh, de regeringen in Khartoum zijn zo gefaald om het land in, uh, te houden. Ja, dat is duidelijk. Abdel Hadi Abaker uit Darfur, dank u wel. Egbert Wesselink, um, we hebben dat andere probleem nog heel even benoemd. Dat is natuurlijk uh, Al-Bashir, die moet mm -hmm. naar Den Haag ooit op een dag. Er mm -hmm. uh, was van de week nogal wat uh, te doen om een uitspraak... die al dan niet gedaan zouden zijn door onze eigen minister. Waar die misschien ook wel een punt had als hij het had gezegd... maar hij zei dat hij het helemaal niet had gezegd. Het land stort waarschijnlijk in als je nu die man daar weghaalt. Nou, dat denk ik niet. Die Al-Bashir is niet zo'n belangrijke man. Hij is een van de halfdozijn mensen die uh, de leiding vormen... van de Nationale Congrespartij die in het Noorden regeert. En uh, hij is inwisselbaar voor de anderen. Hij is waarschijnlijk niet eens de meest machtige van de, van, van de, van de zes. Um, dus al die aandacht voor zijn personen, um, dat, dat leidt af, de aandacht af van... Um, van wat ik een belangrijkere vraag vind. Dat is, hoe, wat gaat de NCP doen om zijn, uh, om zijn macht te consolideren? Hè? Bashir maakte er een onderdeel van uit. Maar is maar één van de velen. Um, de NCP heeft geregeerd de afgelopen twintig jaar met, met geweld. Hè? Met angst. Met cooptatie, Mensen te kopen. Maar zeker onder andere de economische groei, als gevolg van die olieinkomsten. Er ze zoveel economische groei geweest. hebben ze veel mensen kunnen coopteren. En met ideologie, de islam. Um, van... Uh, ze gaan nu onmiddellijk veel minder olieinkomsten krijgen. Dat zal een gat schieten in hun, in hun paternalistische systeem, patronagesysteem. Um, ideologisch hebben ze nu hun veer gelaten, want ja, ze hebben een derde van het land weggegeven, uh, waar dus nooit meer Sharia zal heersen. Uh, ze zeggen nu al meteen dat Sharia, dat volgende grondwet geheel op de Sharia gebaseerd zou worden. Ze zijn al heel sterk weer de islamistische kaart aan het spelen. Ze zeggen dat Soedan niet meer een, het uh, nieuwe Noord-Soudan, niet meer een cultureel divers en gevarieerd land zal zijn. Dus al die, en terwijl het een enorm divers land is, de, ze zijn dus bezig, lijkt het om de, de teugels strak te trekken. En dat is een verschrikking voor iedereen die in de oppositie is. De democratische vrijheden die iets groter werden, worden kleiner. Er zijn er weer veel mensen in gevangenis gezet. En ik vrees uh, heel wat gewapende conflictjes in Noord-Soestaan. Ja, George Clooney was er vandaag uh, ook bij. En George Clooney die, die werpt zich een beetje op als een soort waarnemer in het gebied. Hij had ook een ja. initiatief om verdere schendingen van mensenrechten te voorkomen. Laten we even luisteren. Well, we willen some, uh, some een view van wat we doen. Het probleem is... Uh, over the period of time, what we've learned specifically from Darfur, in particular in the Sudan, there's a, a bit of deniability of their own involvement. They can say that they're uh, rebel groups that have nothing to do with the government when we know, in fact, they are. Uh, so we want to have some proof, not just to try and stop this, but also in case we are unable to, in case something goes forward, to be able to take it to the ICC as evidence. Ja, Hij zegt dus, uh, eigenlijk wil hij een soort uh, paparazzo voor de mensenrechten worden. Dan gewoon in de gaten houden en mm -hmm. meteen zorgen dat er beeldmateriaal is zodra er uh, mensenrechten worden geschonden. Uh, Santo Deen vanuit Londen, u luistert ja. nog? Wat, Ik wat, wat ben vind, er nog? Wat vindt u van de inspanningen van George Clooney? Ik vind wel de inspanningen in ieder geval uh, heel positief zijn. Uh, omdat het uh, in ieder geval. Wat, uh, hij zei dat. Dus we regering vaak gewoon de dingen omkennen. En dat hebben ze al eigenlijk in Darfur uh, zeker gedaan. Want als je nu kijkt naar uh, de schattingen van mensen die eigenlijk vermoord zijn sinds 2003 en daarvoor tot nu toe. Uh, het wordt gewoon op de 300.000 geschat. En als je kijkt wat de regering de officiële verklaring van de regering is. Dan zeggen ze gewoon eens niet meer dan 10.000. Dus op zich, uh, dat omkenninggedrag uh, en zo, het is eigenlijk uh, niks uh, nieuws in ieder geval. Dus als je zoiets neerzet, om even de regering in ieder geval uiteindelijk uh, verantwoordelijk te houden... en uh, dat je die ook verantwoordelijk uh, kunnen aanpakken, dat je zegt van... oké, okay, we hebben nu de bewijs en je kunt niet meer eromheen en zo zeilen. Dus op zich zou dat eigenlijk meer ook een impuls geven... Uh, ja, aan de mensen van daarvoor en ook mensen van Sudan in ieder geval, in zuid Sudan ook in het bijzonder, dat uh, als er wat ongeregelheden gewoon uh, gaan ontbreken, uh, uitbreken, of, uh, mm -hmm. of laten we gewoon zeggen bijvoorbeeld wat geweld in de regio van, van Abiyé, wat, uh, wat meneer Wesseling ook eerder zei, en omdat dat eigenlijk nu een knelpunt is nog steeds, ook als de referendum in ieder geval uh, na de 15e, als het gewoon verklaard wordt dat, uh, ja, dat de meeste van de zuid soedanese weet ik veel, met hoeveel procent, hebben gekozen dat een uh, onafhankelijk zuid soedan komt. Dat je, ja, dat je in ieder geval, ja, dan heb je nog steeds het probleem van ABD die nog steeds ook aan de nek van, uh, ja. van beide partijen hangt. Precies, het is allemaal dus dus nog vind, niet opgelost. Dus ik vind de inspanningen in ieder geval sowieso... Heel, ja, heel positief en, uh, ja, en ik, ik, ik vind het wel heel, heel, ja, heel, heel, heel bemoedigend. Goed, dank u wel vanuit Londen, Santor Deng. Egbert Wesselink, ja, nu hebben we het gehad over olie, we hebben het gehad over, over islamisme, over geweld. Wat is het, het mooie aan Soedan? Want u komt er vaak, u moet ook een soort fascinatie ja. voor het land hebben van iets wat juist heel erg leuk is aan Soedan. De Nijl is een ongelooflijk fantastische rivier. En die stroomt daar maar doorheen in alle rust en eindeloze diepte en breedte. En uh, alle mensen langs de Nijl lijken zo'n beetje hetzelfde levenstempo te hebben. En zijn werkelijk overal even buitengewoon hartelijk en vriendelijk. De, uh, het is ook een interessant land natuurlijk... omdat door die verschillen en hoe het op elkaar wrijft... maar ik, uh, ik voel me eigenlijk altijd meer dan welkom. En dat, heb ik, um, dat is wel rijk. Ik kom in wel meer uh, gebieden in de wereld waar, uh, waar, waar geweld en ellende heersen... maar dan voel ik me vaak, vaak als mens meer verwelkomd... dan in, uh, in veel rijke landen in de wereld... waar mensen toch heel erg op zichzelf lijken te leven. Hoe wordt u dan ontvangen, bijvoorbeeld door zo'n minister? Oh, dat is natuurlijk allerhartelijkst. Maar het, het aardige is natuurlijk vooral met, met mensen die zich zo gemarginaliseerd voelen in in, in als in Soudaan, zo ver weg, het is natuurlijk vanzelf al, al blij met belangstelling van buiten. He? Dus het, het, de erkenning van het bestaan, erkenning van, uh, van het lot dat ze hebben. Maar over het algemeen vind ik, uh, ik Soedanese bijzonder optimistische... en vrolijke mensen eigenlijk. He? Dus het, het is helemaal niet... Ik bedoel, ze hebben een verschrikkelijke oorlog gehad. Maar ik hoor er zelden mensen klagen. Ik hoor eigenlijk mensen tamelijk uh, vrij en blij de toekomst inschouwen. In en dat, uh, dat is heel fijn. Egbert Wesselink, dank van IKV Pax Christi. Die, die Hallo, marhaba. Hallo? Lama's malam. Please Bellen met de wereld. Hallo? Please check and try again. In de rubriek Bellen met de wereld gaan we vandaag naar Hongarije. September vorig jaar draaide de Hongaarse radiozender Tilos Radio... het volgende nummer van Ice-T opzender. At this moment you are now listening to an ice LP. If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, hoe, whatever, take the tape out now. <laughs> In Nederland is nummer ook regelmatig te horen op popzenders. maar in Hongarije kan het voor een Hongaarse radiosender sinds 1 januari een hoge boete opleveren. Een speciale mediaraad, een soort media controleert de media strenger op wat er gezegd of geschreven wordt... en tikt de Tilos Radio dus op de vingers. Ellen van Dalen belde met DJ Shani van Tilos Radio. Dat betekent trouwens verboden. En vroeg haar wat nou eigenlijk het probleem is. Mijn naam is um, Shani en ik ben een DJ en broadcaster uit Radio Tilos... De nieuwe mediaraad heeft nogal wat problemen met dit nummer van Ice-T. Het gaat om een introductietekst die heet Warning. En daarna komt de rap It's On, heet dat. Het nummer dat we draaiden bestaat dus eigenlijk uit twee delen. is intro. We draaiden ICT om half zes s'avonds. avonds. En nummers met zulke seksuele en gewelddadige teksten, aldus de media raad, mogen niet meer tussen vijf uur ochtends en tien uur s'avonds avonds gedraaid worden. Op dat tijdstip luisteren namelijk ook kinderen en minderjarigen tot zestien mee. En volgens de raad heeft ICT een negatieve invloed op hen. Dat is voor people above. Ik vind het raar wanneer we een straf opgelegd zouden krijgen, want de teksten zijn heel slang, Amerikaans. De meeste Hongaren verstaan er niets van. En wie dat wel doen, moeten de teksten vooral symbolisch opvatten. Trouwens, slechts 1% van onze luisteraars zijn jonger dan 16 jaar. Ja, wat is de straf die jullie krijgen? We We letter We weten nog niet wat voor straf we krijgen. Wij hebben zelf eigenlijk nog heel veel vragen die we willen voorleggen aan de raad. Zelf heeft de raad gezegd dat we waarschijnlijk de wet hebben overtreden. Ik denk dat het een rechtszaak gaat worden. Jullie draaiden dit nummer al in september. En nu aan het begin van het nieuwe jaar pas worden jullie op de vingers getikt. Precies nu die nieuwe mediawet is ingegaan. Wat zegt dat volgens u? Die nieuwe mediawet is te gek voor woorden. Niemand weet precies hoe die wet geïnterpreteerd moet worden. Overigens zijn we bestraft op basis van een voorloper van deze nieuwe wet... De regels daarvan rond leeftijdsgrenzen van luisteraars zijn verder aangescherpt. De nieuwe regels zijn nogal streng. Want we zijn voortaan ook verplicht om meer Hongaarse dan Engelstalige nummers te laten horen. Maar we hebben helemaal niet voldoende goede Hongaarse muziek om al die uren te vullen. originating Ja, en wat nu gaan jullie serieus rekening houden met de nieuwe wet? We zullen in bepaalde opzichten rekening moeten houden met deze nieuwe wet. Maar eerst het gesprek met deze media raad maar eens afwachten. So you can imagine this is anger. Sorry. Kunnen de luisteraars deze maand Aishti nog horen bij Tilos Radio? Well, probably in some form. Maybe we will call him to say hello. Take the tape out now. <laughs> Ja, Ice, je hoort het, die moest zelf alleen maar lachen om die controverse. Hij twitterde erover: I love it, the world still fears me, hahaha. Ha, ha. En de Europese Commissie onder leiding van Nelly Kroes onderzoekt op dit moment of die Hongaarse Mediawet in strijd is met Europese regels. U luistert naar de VPRO-bureau Buitenland op Radio 1. Wij zitten trouwens ook op Facebook, bureau Buitenland. En meer informatie kunt u vinden via de website via vpro.nl. Ja, woensdag is het alweer een jaar geleden dat de straatarm Haiti werd getroffen door een allesverwoestende aardbeving. Laten we nog even luisteren naar een fragment. Haiti <middels> chérie, vivier, bon Antropologe Talita Stam, welkom in de studio. Jij verbleef zeven maanden in dat verwoeste land voor een afstudeerscriptie. En jij wilde onderzoeken wat het perspectief was voor het kinderen na de ramp. Ja, hoe kwam je, je nou weer op zo'n afstudeeronderwerp? Ja, nou in eerste instantie was dat natuurlijk niet mijn afstudeeronderwerp. Uh, ik werd ook getroffen door de aardbeving. Omdat vlak voordat ik naar Haiti wilde gaan um, kwam die aardbeving. Dus ik had eigenlijk een heel ander onderwerp. Wat was het andere, het andere onderwerp? Het andere onderwerp gaat over restafex. Dat zijn jonge mei meisjes van het platteland die naar de stad gaan uh, in de hoop voor betere onderwijs. En... Um, dat was eerst mijn onderwerp, dat ik dus naar het platteland zou gaan... om te kijken van hoe die meisjes überhaupt naar de stad willen... wat hun perspectieven daar was. En toen kwam die aardbeving en toen moest je daar wel wat mee. Toen moest ik daar wat mee, want niemand, niemand ging wilde meer naar, naar de stad. Iedereen vluchtte weg uit die stad. Dus ik, ik moest ter plekke mijn onderwerp aanpassen. Ja. Waarom Haiti? Want, want uh, je hebt zelf roots op Haiti... maar je bent tegelijk ook zo Nederlands als het maar zijn kan. Je <laughs> ik ben er geboren, maar ik ben geadopteerd door Nederlandse ouders. ja. En toch ergens een soort nieuwsgierigheid gehouden van... van uh, ja, Haiti, het zit ergens in me. Ja, zeker. Zeker als antropoloog. Dan heb je gewoon echt de mogelijkheid om in een andere cultuur te duiken. En wat is dan mooi om in je nou ja, eigen cultuur te duiken. Ja. Maar je kwam eraan en toen was die, die aardbeving net achter de rug. Ja, klopt. Wat, wat trof je daar? Um, ik ben twee weken na de aardbeving aangekomen. En het was echt totale chaos. Het, het was voor mij de eerste keer dat ik terugging überhaupt naar Haiti. Dus ik... ik... Ik wist niet wat ik zag. Ik had ook geen herkenningspunt toen ik daar aankwam. Uh, de, de airport was nog niet eens open. Dus we vlogen naar de Dominicaanse Republiek. En toen met een busje zijn we naar uh, Haiti gegaan. En het busje kon niet eens verder rijden omdat de straten waren afgesloten. Dus we stapten uit. En ja, totale chaos. Mensen wisten niet wat ze moesten doen. Ze zaten op straat, helden, bidden. Het was echt heel raar. Maar dood en verderf ook. Mee ook mee dat, ook dat, ook lijken gezien en zo. Ja. Had je niet het idee toen je aankwam van, goh, ja, kom ik hier voor mijn afstudeerscriptie? Misschien is dat niet het meest belangrijke op dit moment. Ja, dat dacht ik wel. Het, het voelde ook heel slecht, want ik dacht echt, wat ben ik egoïstisch dat ik hier nu even mijn afstudeerproductie kwam doen. Um, maar heel raar, ik werd heel, met hele open armen ontvangen. En mensen, toen ik ook vertelde van ik ben student en ik kom voor antropologie... zelfs Haitianen die getroffen zijn, zeiden tegen mij... oh, het moet wel heel erg interessant zijn om op dit moment nu onder antropologisch onderzoek te doen. En wat deed je dan? Je had een, je had een schriftje bij je en, een, en een pennetje en dan sprak je mensen aan... en dan ging je gewoon vragen stellen, zoals een antropoloog doet... Um, nee, nee niet, niet zo op dat moment. Want um, ik moest echt mijn onderwerp helemaal opnieuw uh, bijstellen. Dus ik ging eigenlijk eerst naar uh, ontwikkelingsorganisaties toe om te vragen van, goh, ja. Wat, waar zijn de problemen? Wat, waar liepen jullie tegen aan? Waar lopen jullie tegen Zijn er zaken die ik voor jullie kan onderzoeken? En zij liepen eigenlijk tegen problemen aan dat zij bijvoorbeeld uh, kinderen op straat tegenkwamen die hun ouders zijn verloren. En uh, ze zeiden van ja, en als we dan de ouders hebben gevonden, willen ze niet meer terug. We snappen het niet. Zij begrepen dus eigenlijk niet hoe Haiti werkt. Dat is wat zij zeiden. En als antropoloog uh, ja, kan je daar dus heel mooi op inspringen. Zullen we eens luisteren naar een fragment van een van je eerste interviews? Oké. Okay. Op de dag van de aardbeving was hij televisie aan het kijken. En hij hoorde een raar, raar geluidje tussendoor. Op een gegeven moment hoorde hij ook alles trillen en renden het huis uit. Hij zag op straat alles instorten. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij rende over straat. Ik kon een televisie raar geluidje laten. Na een paar uur kwam hij terug en vond hij zijn, zijn drie zusjes... vader en moeder naast elkaar dood op de grond... Hij helemaal overstuur, overstuur. Hij kwam vaker bij het sportkamp Dadadu aan en uh, rende achter de mensen aan en ging daar naartoe. Ik vind Dada du, maar, maar... Hij begrijpt het gewoon niet, want hij, hij beschrijft dat, dat voor de aardbeving het gewoon prima was. Hij had een bed om in te slapen. Hij speelde met zijn zusjes. Hij ging naar school en dat is gewoon in één klap weg. Waar, waar heb je dit jongetje ontmoet? Dit jongetje heb ik ontmoet in een van de tentenkampen... waar ik uiteindelijk ook mijn uh, onderzoek heb gedaan. En die, ja. die zat daar en die kon je gewoon aanspreken. En toen kwam meteen dit verhaal. Nee, nee, nee. Helaas gaat dat niet, niet zo. En gelukkig ook, maar, want dat hoort ook helemaal niet. Nee, dit, dit verhaal uh, heeft hij zelf tegen mij verteld. Uh, na twee weken nadat ik in het tentenkamp was, in het begin... Uh, kom je in het tentenkamp binnen. Ik kwam via via, via, via het tentenkamp in. En uh, nou ja, daar verbleef ik gewoon. Ik, ik kwam gewoon elke dag het tentenkamp in. En ik zag daar wat mensen. En ik stelde me steeds voor. En, maar je kan niet direct op kinderen afstappen. Want die hebben echt geen idee wat jij komt doen. Dus ik moest mezelf eerst gewoon aan, aan het kamp voorstellen. Eerst laten zien wie ik was. Wat ik daar kwam doen. En pas later echt aan de kinderen. En dan zit ik met de kinderen zonder ouders. Die hun ouders hebben verloren tijdens de aardbeving. Ja. Was dat aangrijpend? Ja, heel erg. Maar je kunt nergens heen, want je, je zit daar... en er is niet, niet een plek waar je even kan, kan uitwaaieren? Of, of, uh... Nee, het is, uh, je gaat er 100% voor en je bent er dag en nacht mee bezig. En uh, ja, dat is heel, heel intensief. Wanneer kwamen de emoties bij jezelf los? Toen ik thuis was. Pas echt in Nederland. Toen je echt ging schrijven, toen je het ja. ging, ging, uh, ja. ging oppennen? Ja, ja. Het tentenkamp daar heb je het heb je het vooral op toegespitst. Omschrijf eens zo'n tentenkamp nou, uh, uh, Tentenkamp is een van de drie locaties waar ik mijn onderzoek heb gedaan. De andere is uh, in Belladère en nog aan de grens. Maar het uh, tentenkamp, uh, tentenkamp toen ik aankwam, was het nog helemaal geen Tentenkamp toen ik aankwam. Het was een voormalig sportveld. Uh, sommige mensen hadden wat lakens met wat stokken op, opgezet en daar sliepen ze in. En, en sommige, de kinderen die ik tegenkwam hadden helemaal geen tent of, of lakens. Dus die sliepen gewoon echt letterlijk op straat. Sommige mensen hadden wel al wat tenten en het was, het was, een, ja, het was gewoon een plek waar mensen bijeenkwamen en er was nog niet zo heel erg veel. Pas maanden later was het echt een tentenkamp waar mensen echt um, uh, dingetjes gingen verkopen. Er kwam een mobiel kliniekje in, dus, dus dat betekent dat er een hulporganisatie kwam die, um, die geneeskundige praktijkje had en um, er, was een, er kwam een schooltje, dat schooltje ging ook weer later weg, dus tenten kwam, kwam pas veel later. Maar, maar wat deden mensen in het begin? Zaten ze of, of uh, vertelden ze elkaar verhalen of waren Hele ze in de weer met dingen? Helemaal in het begin waren mensen nog heel erg in rouw, dus uh, mensen zaten voornamelijk gewoon te praten over hoe dit nou heeft kunnen gebeuren, wat er is gebeurd, hoe ze verder moeten. Mensen waren gewoon letterlijk aan het overleven. Maar de Haitiaanse manier van denken is, is anders dan de onze... want ze geloven heel erg in bovennatuurlijke krachten, voedsel, dat soort dingen. Speelde dat ook een rol in hoe mensen erover praten? Uh, ja en nee, ja en nee. Ik ben zelf niet zo heel erg vaak bij de voedselbijeenkomsten geweest... Om, omdat ik mezelf gewoon wel een buitenstaande voel. Dus dat, dat, ja, ik ga alleen ernaartoe als je wordt uitgenodigd. Maar als mensen erover praten, over wat er gebeurd is met het eiland... en hoe dit mogelijk is... Spraken ze dan ook over, over... Het kwam pas veel later. De machten, dat kwam later het kwam pas vast. veel later van hoe dat dan gebeurd is. Ze spraken voornamelijk wat er gebeurd dus was. Wat, wat er met hen gebeurd is. Dat zij geen huis meer hebben. Dat zij geen eten het was meer hebben. Want... geen was nog niet het moment voor duiding. Nee, absoluut niet. Want, want ze hadden alles verloren. En ze hebben gewoon geen eten. En dus hun vraag was, wat gaan we vanavond eten? En dat was elke dag in, dag uit. zo dus. Verslaggever Jacqueline Maris bezocht met jou zo'n tentenkamp. Dat was in mei. Jij was toen al vier maanden op Haiti. Een fragment. Maar wat wil je worden later? Wat voor werk wil je doen? Kiesa, hij. Kies hij. Kies hij. wil hij. hij. wil hij. mij hij. elke hij. Won jij makkelijk het vertrouwen van, van mensen? Of... Ja, ik denk dat ik het geluk had. Ik ben natuurlijk uh, qua afkomst Haitiaans. Ik zie er Haitiaans uit. Uh, later sprak ik ook goed Creools. Uh, en ik was er op een moment dat mensen nog niet druk bezig waren met al die buitenlanders die hun land inkwamen. Dus ik, uh, op het moment dat mensen dachten: wat doen al die buitenlanders daar? Was ik geen buitenlander meer. Ik was daar al. Dus dat, uh, mijn voordeel was dat ik er op dat moment gewoon al heel vroeg bij was. En je ziet er natuurlijk ook Haitiaans uit. Dat ja. helpt. Ja, dat helpt wel. Ja. Zeker. Hoe lang duurde het eigenlijk voor de buitenlanders kwamen? Voor de, de, de hulpkaravanen kwamen? Ongeveer een half jaar. Ja. Dat is wel lang. Ja, maar dan heb ik het echt over de buitenlanders in de zin van die ramp, ramptoeristen, zeg maar. Die gewoon buitenlanders in de zin van die Haiti willen zien. Ik heb het niet over buitenlanders als hulpverlening. Nee, nee. Maar... Hoe, hoe is dat? Want dan, dan is er zo'n ramp gebeurd. Dat gaat relatief snel. Zo'n heel land is ontwricht. Alles is ingestort. Het paleis was ook ingestort. Dat was, was heel symbolisch. Dan moet iedereen iets en dan gebeurt er heel lang niets. Dan is er een soort fase dat het maar doorgaat. En dan, hoe is dat? Ja, het, het, het, het is heel raar. Het is heel frustrerend voor de mensen. Uh, ze weten niet wat, wat er gebeurt. Uh, je moet je ook voorstellen dat... Uh, natuurlijk elke samenleving heeft bepaalde structuren. In Haiti zijn ze heel erg afhankelijk van elkaar. Dus als jij in de familie een nichtje hebt... of een tante hebt die wat geld heeft... dan kan die jou bijvoorbeeld naar school sturen. Maar met de aardbeving... Heeft die tante geen geld meer? Want alles is kwijt. Dus die structuren die vervallen ook allemaal. Uh, uh, mijn eerdere onderzoek, wat ik eigenlijk had willen doen. Die kinderen die naar het van het platteland naar de stad gingen, die wonen in de stad bij ooms en tantes. Doordat de stad is ingestort, zijn die kinderen die eerst bij ooms en tantes leefden, die, die werden weer teruggestuurd naar hun ouders in, op het platteland. Dus niet alleen de hoofdstad is ingestort, maar heel Haiti is ontwricht. Doordat de sociale structuren gewoon heel erg ontwricht zijn. En die migratie, dat interesseerde jou? Dus, dus ja. van mensen die komen van het platteland naar de stad, die bouwen daar bestaan op, en dan komt er zo'n ramp. En dan is toch het eerste wat ze doen, de kinderen weer naar het platteland sturen. Terugsturen, ja. Waarom fascineerde je dat zo? Omdat ik me afvroeg van... een migratie sowieso heeft ontzettend veel... het is niet alleen een verplaatsing van A naar B... maar het betekent ook voor die kinderen... dat ze in een hele andere structuur terechtkomen. Ze gaan van een stadomgeving naar een plattelandomgeving. Ze gaan van school naar geen school meer. Van, en, uh, heel, wij denken in Nederland vaak van... oh, maar dan gaan die kinderen juist naar hun biologische ouders terug... Maar die kennen ze vaak helemaal niet, want ze hebben al tien, zeven, tien jaar um, in de stad gewoond. Dus die biologische ouders zijn niet zo zoals wij onze biologische ouders ervaren. Dat lijkt me een hele moeilijke situatie om ineens aan te komen kloppen bij je biologische ouders die je nooit gekend hebt. Ja, nou, nooit gekend, ouders, nooit gekend is natuurlijk nou ja. niet, maar slecht kennen, ja, slecht dat is, ja, dat is ook heel raar. En uh, nou, ik heb ook uh, een aantal kinderen gevolgd die dus bij hun ouders zijn, moesten aankloppen. En hoe, hoe zij dat dan doen. En het, het was voor iedereen heel raar. Maar dan sta jij er ook nog eens bij met je schriftje en je papiertje en je, en ja. je pennetje. Ja. Hoe was dat? Eh... Um, ja, ik, ik vind het lastig om, om mijn eigen rol heel erg uh, te benadrukken... hoe dat voor die kinderen geweest moest zijn. Ik was overigens niet altijd bij dat zij voor de eerste keer bij hun ouders... Thuis kwamen, meestal pas later. En altijd met toestemming van de ouders. En soms ging ik met, met het kind terug naar uh, zijn of haar tante uh, in Port-au-Prince... waar ze eerst hebben gewoond. Om te kijken van, goh, wat, wat, wat, wat ervaar je nu? Hoe voel je je hier? Hoe voel je je daar? En wat de kinderen eigenlijk aangaven, is dat ze gewoon eigenlijk het liefst terug willen naar ja, Port-au-Prince. Hoe het daarvoor was, ook al was dat helemaal niet zo fantastisch, maar dit, dit is nog veel erger. Was het daar dan heel druk als al die kinderen... ineens naar het platteland teruggingen? Druk voor, uh, voor de mensen daar wel. Alleen voor mij als buitenstaande was dat zo ontzettend moeilijk... Uh, de kinderen op het platteland die wonen niet met z'n allen in tentenkampen... waar ik naartoe kan gaan. Dus die kinderen die gaan weer terug naar hun ouders. En je moet je ook voorstellen dat vaak hebben ouders nog andere kinderen... die ook thuis wonen. Dus dan verdubbelt het aantal mensen in een huis. En, um, dus het is hartstikke druk in het huis zelf. Maar op straat, ik, ik merk het niet. Ik kom binnen uh, en ik denk, ja, waar zijn al die mensen? Maar als je dan echt daadwerkelijk... Uh, een huis binnengaat, dan merk je pas hoe, welke chaos er eigenlijk ook is. Welke ramp er plaatsvindt. Daar hebben we een fragment van. Jij met verslaggever Jacqueline Maris op bezoek bij zo'n overbevolkt huis. We zitten in een piepklein slaapkamertje, op een tweepersoonsbed. Het is ook echt niet breder of groter dan, je kan net langs het bed lopen. Ja. Dan, hoeveel mensen slapen in zo'n kamertje dan? Ja. Vijf mensen. Vijf mensen in dit kamertje. Het zijn drie kamers. En dan is het een huisje waar palen zijn gezet, plastic dak en uh, planken als, als muren. Met uh, kieren ertussen. En dit is dus gewoon hier in. Dit is Paladena. gewoon, ja. Dit is gewoon. Ongelooflijk. Ja. Dit was Kom maar Is opa. Ja, dat is de opa. Ze zijn dus in opa's en oma's huis ingetrokken eigenlijk. Wies. Wij bezweken dit symbool. Ja, dit moet ik doen voor mijn kinderen. Ik heb nu kinderen die uh, eerst naar school gingen, maar nu, nu stilstaan. Die kunnen gewoon niet meer naar school nu. Pierre Banan, die is van Pilfei. Je hebt dan weer een Hij geeft het voorbeeld van uh, een banaan. Stel dat een banaan uh, weggegooid wordt en iedereen zoekt naar een banaan en de banaan valt bij jou uh, op je schoot. Wat doe je dan? Je raapt hem op en je deelt hem met iedereen. En, en, en hoe, hoe eet u dan met zoveel mensen? Hij zegt uh, dat mensen niet, uh, niet eten, maar proeven. Iedereen eet maar een heel klein beetje. Ja, Talita Stam, het is woensdag een jaar geleden, de, de aardbeving. Ja. Hoe is het nu om, om je bent nu weer terug. Een inscriptie af van acht en een half gekregen, ja. een heel mooi cijfer. Ja. Het is ook een beetje cru, al die narigheid, en dan levert het een mooi cijfer op. Maar ja, zo is het leven. Ja. Hoe kijk je erop terug? Wat zou je het meest bijblijven? Uh, de kinderen. Ja, vooral de kinderen in het kamp. Want daar heb ik echt een hele hechte band mee, uh, mee gekregen. Ja, het was heel moeilijk om, uh, om hen uh, achter te laten, nog steeds. Heb je nog contact met ze? Ja, eigenlijk uh, nog wekelijks via Skype. Uh, ik heb een, vriendje in het kamp, of een vriend in het kamp zitten die, uh, die een internetbedrijfje heeft. En uh, nou ja, zodoende kunnen we via Skype elke zondag uh, bellen met z'n allen. En waar hebben jullie het dan over? Kleine dagelijkse dingetjes, wat ze vandaag hebben gedaan... hoe ze weer aan het eten zijn gekomen, dat is altijd hun grootste, grootste uitdaging. En soms komen ze met hele leuke verhalen, soms zijn ze heel siep. Dus um, ja. Hoe, hoe gaat het met Haiti, een jaar na de ramp? Dat is een hele moeilijke vraag. Ja, dat, die kan ik niet beantwoorden. En ik vroeg het net ook al uh, over Soudaan... maar ik kan het natuurlijk net zo goed vragen over, over uh, Haiti. Want we hebben het over, over alle narigheid en aardbeving en honger... Maar... Wat is het leuke eraan? De mensen. De mensen maken Haiti. De mensen zijn zo strijdlustig. De mensen, de mensen maken altijd grapjes. De mensen zijn zo warm ook. Ze zijn heel erg open. En ja. De hartelijke ontvangst. Ja, ja, zeker weten. En er is ook een website voor mensen die meer willen weten. Een webblog die je, die je bij hebt gehouden tijdens je verblijf al daar. En Dat is talita.stam. .org worldpress.com, klopt dat? Dat klopt, ja. Oké, okay, we zullen een linkje zetten op onze eigen website... villa .nl. Dankjewel, Dank je wel, Talita Stam. Graag gedaan. Berichten uit Blogistan. Ellen van Dalen, welkom. We gaan het hebben over Tunesië. In drie steden in Tunesië zijn vandaag doden gevallen... bij botsingen tussen betogers en oproerpolitie. Er zijn al weken uh, allemaal rellen aan de gang. Wordt met scherp geschoten... Maar het is al langer onrustig hè, in Tunesië. Ja, het begon eigenlijk drie weken geleden, rond 17 december. Een uh, aanleiding was een incident. Er was een jongen, 26 jaar, Mohamed Bou Azizi heet hij. En die had een fruitkar, daar verdiende hij niet zijn geld mee. Hij was eigenlijk heel hoog opgeleid, maar kon geen werk vinden. En deed dat dus door maar fruit te verkopen. Nou, op die dag, die 17 december... Werd zijn fruitkar door de politie in beslag genomen? Nou, die jongen was helemaal hopeloos, radeloos. Hij zag geen uitweg meer en stak zichzelf in brand. Nou, dat speelde was... er vast wel meer. Je gaat niet jezelf alleen maar in brand steken om een fruitkar. Nee, nee, nee. Die jongen was gewoon, die had echt hard gestudeerd. Die had gehoopt dat er een goede baan voor hem was. En dat bleek dus helemaal niet. En toen hij die fruitkar dus toen hij weg was, toen dacht hij van, ja, wat moet ik nu? En zijn verhaal, dat staat eigenlijk niet op zich. Dus meteen toen dit gebeurde en die jongen die lag in het ziekenhuis... zwaar ge, uh, uh, gewond, hij is overigens afgelopen dinsdag... aan zijn verwondingen overleden. In het stadje waar hij werkte, Zidi Bouzid... werd onmiddellijk na dit incident een steuncomité opgericht. Mensen gingen spontaan de straat op, vooral vrouwen en jongeren. En daar is ook een YouTube-filmpje van. Je hoort hoe emotioneel die mensen zijn. Ze huilen en ze schreeuwen, ze klinken echt radeloos. En, nou, er ontstond allerlei zeg maar, ja, oproer ook naar de politie toe. En dat liep helemaal uit de hand. Uh, dat, dit was niet de enige dag. Het gebeurde eigenlijk sinds tot en met nu aan toe. Maar en ik heb ze... er tot nu toe in de Nederlandse pers bijna niks over vernomen. Nee, dat is eigenlijk wel opvallend, want er zijn al vijf mensen... Uh, dood. Dus uh, deze jongen die is dus aan een overleden. Twee betogers die zijn gedood. En nog twee anderen hebben zelfmoord gepleegd. Nou, je verwacht dat niet, want wij kennen Tunesië toch als een land... waar je zeker nu zo rond januari, februari lekker naartoe op vakantie kan gaan... om nog wat zon te pakken. Uh, lekker bakken. Uh, maar wat wij als toeristen niet weten... is dat er uh, aan het hoofd van het land de scepter wordt gezwaaid... door president Ben Ali... Deze man is al 74 jaar en uh, die is al 23 jaar aan de macht. En dat doet hij met een uh, ijzeren greep. En um, de crux van het verhaal van dit is dat hij uh, altijd de mensen in relatieve wilde heeft kunnen laten leven. Uh, ze hadden altijd een soort van welvaart en daar stond deze Ben Ali wel garant voor. Maar ze moesten daar ook wel voor betalen voor die vrijheid. Er was geen vrije pers en het idee was als iedereen zijn mond houdt, dan zorgen wij voor economische groei. Dat kan jaren goed gaan als mensen te eten hebben, worden ze vanzelf wat uh, rustiger. Ja, dat kan jaren goed gaan. En uh, het leek alsof een beetje op dat het land afgelopen jaren in slaap gewiegd was. En dat blijkt ook uit de wat filosofische blogs van uh, verschillende bloggers. Uh, bijvoorbeeld van die Anis. De Tunisian ne veut pas déranger. De Tunesiër wil geen gedoe. Hij wil een eigen plek. Een goed inkomen. Hij wil een huis kopen. En als het enigszins kan, ook nog een auto. En alles wat zich buiten deze kleine kring afspeelt, gaat hem niet rechtstreeks aan. Maar wat ik dan niet begrijp, hè? als, als uh, het rustig was en er was... Uh... Nou ja, de Tunesiën ne veut pas déranger. Waarom was dan dit incident van die fruitkar dat de vlam in de pand deed slaan? Nou, zoals uh, niet alleen in Europa, Spanje, Portugal, uh, Ierland, noem maar op... is ook Tunesië getroffen door de economische crisis. En dat gaat er uh, met name voor de jongeren vrij heftig aan toe. Want uh, de werkloosheid is opgelopen tot 15 procent. Maar bij de jongeren zelfs tot 30 procent. En dat betekent dus dat het sprookje van dat economische geluk in ruil voor die dichtgesnoerde mond dat dat niet meer opgaat. En bovendien het probleem zit hem in Tunesië dat veel van die werkelozen dus hoog opgeleid zijn. En ze hebben via internet contact met de rest van de wereld en ze laten zich niet meer in slaap wiegen. Want ze komen niet meer aan de bak. En blogger Anis zegt dat zo. Monsieur le Président, les Tunisiens ne sont pas dupes.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 ja, als je dit zo hoort, die strijdbare kreten, dan, uh, ja, dan is er eigenlijk die, die president Bij Ali, die is daar toch wel behoorlijk van in de war. En uh, hij heeft een nieuwe minister van informatie aangesteld, maar uh, hij heeft het toch niet helemaal meer onder controle, zo lijkt het. Want die protesten die dus voor de vakantie na uh, dat incident van, de, van die jongen met die fruitkarp plaatsvonden, die gaan nog steeds door. Ja, zoals je het zag ook vandaag, veel uh, uh, ja, onrust en zelfs op doden geleid. En um, studenten, gaan nog meer studenten de straat op. En volgens uh, uh, die blogger Anies, waar we uh, al over gehoord... wijst dat erop dat uh, die jongen alles op alles willen zetten... om zich nu helemaal te gaan verzetten. Ik zie een jeugd die ontwaakt. Jongeren die de betutteling van de sensoren niet meer pikken. Een jeugd die het web gebruikt om zich te emanciperen. In de eerste plaats de bloggers die lak hebben aan het legercontroleurs van het internet. Die verzet bieden aan de onderdrukkers. En die zich blijven uiten, ook als hun kameraden in de handen vallen van de politieke politie. Ja, en Wat is er nou recent gebeurd? Waarom, waarom zijn er vandaag bijvoorbeeld weer redden gekomen? Nou, de, zoals je eigenlijk breidt het aan. De, de groep van, van protestanten of pro, betogers, sorry, dat breidt zich steeds verder uit. En uh, de afgelopen dagen, en dan hebben we het over uh, sinds donderdag. Uh, en dat stond ook al in die blog, zijn dat de advocaten. En dat zijn er toch een mannetje of 8000, dat is niet niks. Die zijn in staking gegaan. En uh, daarbovenop zijn nog drie bloggers door de politie opgepakt. Waaronder Slim Amamou. En dat wil ik even kwijt, want hij uh, blogt onder slim404. En het laatste wat we van hem hoorden via Twitter was... Uh, allemaal politie rond het huis... Dat was dus donderdag. En sindsdien hebben wij ook niks meer van hem vernomen. Nou, deze slim Amumu die had geprobeerd om beweging op te zetten tegen Amar. En dat is de naam die de jongeren hebben gegeven... aan het systeem van de censuur in Tunesië. Nou, die is opgepakt. Dat heeft ook tot heel veel onvrede geleid. Dus opnieuw mensen de straat op. En daarnaast hebben we nog rapper Hamada Ben Amor En die noemt zichzelf de generaal. En die is ook opgepakt. Je luistert nu naar een nummer en dat staat sinds deze week op YouTube en dat heet: President, ton peuple est mort, president, uw volk is dood. Stabilis, de jongen lopen De mensen die leven in de stad, in 2001. Mensen die in de stad leven, in 2001. Mensen de stad leven, in 2001. Mensen die in de stad de nou, we hebben het nu dus uitgebreid gehad over Tunesië. Die onrust die is eigenlijk nu ook uh, in, uh, overgeslagen op Algerije. Dat zijn eigenlijk dezelfde soort landen. Marokko is het ook onrustig. Dus wie weet komende week of volgende week... dat we daar nog over berichten in berichten uit staan. Maar het strand is wel gewoon rustig, toch? Je kunt nog wel op het strand liggen in Tunesië. Of, of, uh... Ja, dan moet je misschien geen krantje openslaan... of niet in de, in de straten van Tunis uh, willen gaan shoppen. Ik kan niks verzekeren. Nee. En we kunnen alles uh, teruglezen, wat je hebt gezegd... al die blogs met, met linkjes uh, via de website. www.villavpro.nl En dan kijken naar de zondag, want dat is toch de uitzending van ons. We hebben ook Facebook. Reageer gerust op onze uh, berichten uit Blogistan. En ken je zelf ook leuke blogs? Laat het ons weten. We kijken ernaar. Helen van Dalen, hartelijk dank. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Bureau Buitenland. We eindigden dus met uh, Tunesië, waar het uh, vandaag ook weer onrustig was. Meerdere doden zijn er gevallen volgens de vakbonden in de 20. Volgens de regering trouwens maar acht. Zometeen op deze zender is de VPRO terug samen met de NTR. En dan gaan we het hebben over wetenschap in het programma Labyrinth. Zo'n kleine 14 miljard jaar gaan we even in één uur knippen en scheren. We gaan het hebben over het ontstaan van het alles. En dan via de oerknal naar het ontstaan van het leven. Het grote oermysterie, de deeltjesversneller en de eeuwige strijd tussen Amerikaanse en Europese wetenschappers. In de ontrafeling van het grote mysterie. Ik geloof trouwens niet in de ontrafeling van het grote mysterie. Ik denk altijd dat er een mysterie overblijft. Dat is dus zometeen in wetenschap Labyrinth. Tot straks. Okay.